Dankjewel uh, Esther. Spannend verhaal. Um, ik, ik wil ergens anders beginnen. Er stond uh, deze week in de krant uh, een artikel met, uh, met deze kop. Verdedig het recht om ongelovig te zijn. Artikel uh, geschreven door mensen van het Humanistisch Verbond. Het Humanistisch Verbond is een vereniging van mensen die ervoor uh, kiezen om ongelovig te zijn. En zij zeggen... Uh, het recht om ongelooflijk te zijn wordt steeds meer bedreigd. Uh, de rechten van ongelovigen worden ingeperkt. Het recht op uh, alternatieve vormen van samenleving wordt steeds meer ingeperkt. Wij moeten opkomen voor het recht van ongelovig zijn. En zij roepen eigenlijk alle religieuze mensen op om daarin met hen mee te doen. Te strijden voor de vrijheid. En ik dacht, misschien is het goed om, uh, om ons eens vanmorgen in hun standpunt te verplaatsen, in hun schoenen te gaan staan. Weet je, als je in zo'n kerk zit met z'n allen, met een hele grote groep christenen bij elkaar, dan uh, borrelt van het gevoel boven van, jongens, jongens, wat gaat het toch slecht met geloven in Nederland. De kerken lopen steeds verder leeg, uh, de, de, de, de zondagsrust wordt steeds verder bedreigd. Maar als je nou eens, je verplaatst een standpunt van iemand die niet religieus is, en daar heel bewust voor kiest. En je kijkt dan eens om je heen in de wereld. En dan zou je 15 jaar geleden, 20 jaar geleden, nog vol kunnen houden dat zeg maar, religie zeg maar, iets is wat op de terugtocht is. He, langzamerhand ontwikkelen mensen zich steeds meer. En dan langzamerhand zal, met hoe verder mensen zich ontwikkelen, hoe meer al die sprookjesverhalen ook steeds meer naar de achtergrond zullen verdwijnen. Maar de afgelopen 15, 20 jaar lijkt religie wereldwijd aan een enorme comeback bezig. Massa's, uh, fundamentalistische massa's steken de kop op, krijgen steeds meer grip op overheden. En ook dichtbij, hier in Nederland, verschijnen opeens allemaal Boeddha-beeldjes bij mensen in huis. Zijn er allerlei uh, uh, vormen van, van spirituele workshops die je kan gaan volgen. Het lijkt erop dat religie misschien niet in de vorm van de kerk, maar toch op alle mogelijke manieren op de weg terug is. En hebben ze er niet een beetje gelijk in dat overal waar religie weer de kop op steekt, dreiging en geweld en onvrijheid bijna automatisch meekomen? En nu zeggen ze, het gaat ons niet, we zijn niet tegen religie, we zijn voor de vrijheid. En ik geloof dat dat absoluut oprecht is. En tegelijkertijd stelt het ons toch de vraag, is religie niet eigenlijk iets gevaarlijks? Is het niet veel ontwikkelder en beschaafder om niet te geloven? Is religie niet toch iets dat als het echt de kop opsteekt, bedreigend is en onder controle gehouden moet worden? Goeie vraag. Ik, ik, denk, ik denk dat het antwoord ja en, en tegelijkertijd ...ook nee is. Weet je, op, op alle mogelijke manieren... ...klopt het dat religie op de weg terug is. Maar dat komt ook omdat we heel lang tegen elkaar gezegd hebben... ...dat religie iets is wat ontwikkelde mensen toch eigenlijk niet kunnen doen. Dat soort sprookjesverhalen, daar kan je toch niet in blijven geloven... ...als je een welopgeleid, ontwikkeld mens bent. Maar ondertussen hebben wij als mensen allemaal toch een soort gevoel, antenne, voor het hogere. Op allerlei manieren voelen wij toch dat er meer is. En dat is ook wat mensen massaal beginnen te zeggen. Maar er is iets. En eigenlijk willen we ook wel iets met dat iets. En die enorme opkomst van religie in al die verschillende vormen is ook een tegenreactie. Op een periode lang waarin wij op een eigenlijk heel onnatuurlijke manier. ons verlangen naar het hogere hebben proberen te onderdrukken. En vanuit het christelijk geloof is dat eigenlijk heel logisch. Mensen zijn gemaakt met een antenne voor God. Ergens, hoeveel ruis er ook op de lijn zit, pikken wij signalen op, voelen we, zien we dingen van het hogere. Er is in ons leven een verlangen, een heimwee naar vervulling, naar zin, naar betekenis, naar thuiskomen. En, en al kunnen we het misschien niet allemaal heel goed duiden. We voelen dat het een verlangen is dat we niet kunnen vervullen met alle aardse, materiële dingen uit de wereld om ons heen. Dat we moeten zoeken omhoog. En het is logisch dat mensen dat hebben. Want daarvoor zijn mensen gemaakt. Dat zit in mensen ingebakken. Als er een God is. Dan is het heel logisch dat mensen op een of andere manier verbinding, contact zoeken met die God. Als er een God is. Is het logisch dat mensen verlangen naar contact en op zoek gaan naar die God. Mensen zijn gemaakt om te leven in verbinding met God. En als je dat probeert te onderdrukken... dan vroeg of laat popt dat op een andere manier naar boven. Tegelijkertijd, en dat is het grote gelijk van deze mensen... komt er met het zoeken naar het hogere ook heel veel vuil bovengewoeld. En dat komt omdat, hoewel wij mensen gemaakt zijn om in verbinding te staan met God... en hoewel wij mensen gemaakt zijn... en antenne hebben voor het hogere... wil dat niet zeggen dat... alles wat wij voelen en ervaren... van wat er tussen hemel en aarde is... dat alles wat we ontdekken... van God... van het hogere... dat dat ook allemaal oké okay is. Honger hebben naar God... is één ding... maar hoe je die honger stilt... wat je eet... is nog iets heel anders... En in ons verlangen naar vervulling, naar het hogere, omarmen we ook dingen die er misschien op lijken, maar het niet zijn. En ook dat is vanuit het christelijk geloof eigenlijk heel logisch. Mensen zijn gemaakt voor contact met het hogere. Maar, zegt de Bijbel, de duivel, het kwaad, vermomt zich als een engel van het licht. En waar mensen God niet zoeken of God niet vinden of op de verkeerde plek zoeken, springen er andere krachten naar voren die zich voordoen als God, als het hogere. En die we dan gaan omarmen. En daarmee komen er heel andere krachten naar boven. En daarom, als we op alle mogelijke manieren weer op zoek gaan naar God en naar het hogere, verbindt die verlangen naar God zich ook met allerlei kwaad en ellende wat daarmee omhoog komt. Ook dat is dus eigenlijk heel logisch. En Saal is van dit alles een prachtig voorbeeld. Ik vind als je het verhaal leest zeg maar, dat Saal heel erg lijkt op moderne mensen uit onze tijd. Je ziet het wanhopige zoeken naar God... Je voelt alle ruis die er op de lijn is. En, en hoe hij uiteindelijk toch iets ergens houvast probeert te vinden. Je, je, je zou kunnen zeggen, als je, als je de figuur van Saul hebt. Saul zit in een van de grootste, misschien de grootste crisis van zijn leven. En hij zoekt wanhopig naar houvast. Wij zouden zeggen, hij bidt zijn knieën blauw. Hij steekt tientallen kaarsjes op. Hij zet een boeddha beeldje in huis. Hij leest een horoscoop. Hij gaat naar een paranormaalbeurs, bezoekt een gebedsgenezingsdienst, laat zijn aura lezen, koopt een goed boek over inner healing. Niets. Doodse stilte. En uiteindelijk, volkomen ten einde raad stort hij zichzelf met alles wat hij is in de handen van een medium. Misschien dat dat helpt. Wanhopig zoeken naar God. En uiteindelijk zie je dat er hele andere krachten loskomen waar hij houvast zoekt. En dan komen we zeg maar, op het terrein van de wereld van het kwaad. Dat is ook een beetje het onderwerp van, van deze zondag in ons jaarthema. Hoe zit het nou met, met de tegenkrachten tegenover Gods Rijk in deze wereld? En Het eerste wat ik daarover wil zeggen is dat je... Je kunt er allerlei namen aan geven. Ik wil straks een paar dingen zeggen over duivel en over demonen. Maar het allerbelangrijkste wat je volgens mij als eerste moet zeggen. Is dat het gevaar is als je dat soort tegenkrachten naam geeft. Dat je denkt dat je ze daarmee onder controle hebt. En het allereerste wat je moet snappen over het kwaad. Is dat het eigenlijk naamloos is. Zwart. En dat het je leven binnen geleidt, binnen lekt. En dat er geen enkele manier is waarop je dat onder controle hebt. Kan ik vind zelf, ik weet niet of je liefhebber bent, maar, maar de film in de Ban van de Ring, zeg maar, die hebben een heel goed uh, gepakt hoe het kwaad werkt. Weet je, zo'n ring die grepen op je krijgt, die je verteert. En het kwaad dat in de schaduw voortdurend weer terugkrijpt. Dat is hoe kwaad werkt. En ook als je wel gelooft in de duivel, dan nog kan je de duivel gebruiken om op een rationele manier het kwaad weg te redeneren en onder controle te krijgen. En dat is wat we vandaag niet moeten doen. Het kwaad is er en het lekt elke keer je leven binnen. Um, Saul is daar ook een prachtig voorbeeld van. Saul is een van de meest trieste figuren in de Bijbel, vind ik altijd. Ik, moet, ik heb altijd een beetje medelijden met hem. Het begint ergens best hoopvol, maar het leven van Saul um, wordt al heel gauw een soort uh, glijdende schaal, zeg maar, waarin, waarin God steeds verder uit beeld verdwijnt en allerlei andere krachten... De plek van God innemen. En, en, en langzamerhand wordt Saul met alles wat hij is een soort zwart gat ingezogen. En dit verhaal, dit is hoe het uiteindelijk met Saul eindigt. Volkomen in paniek. Er de, de staat letterlijk dat de angst hem bij de keel heeft. En hij zoekt nog ergens hopen en, en bij zo'n medium. En het enige wat hij daar vindt is dat zijn grootste angst bewaarheid wordt. En dan is eigenlijk het verhaal van Saul, het enige wat er nog konelijk is aan deze man, is een maaltijd die hij krijgt voorgezet. Dat is wat het kwaad met mensen doet. Het is een zwart gat waar je langzaam in gezogen wordt. Dat wil niet zeggen dat het ligt aan krachten om ons heen. Wat we ook zeggen over de duivel en over demonen, het blijft onze eigen verantwoordelijkheid. Dat geldt ook voor Saul. Dat het misgaat met Saul is in de allereerste plaats, omdat Saul zelf in zijn leven langzaam en zeker alle lijntjes met God heeft doorgeknipt. We kunnen niet alle verhalen over Saul vertellen, maar Saul heeft al in een heel vroeg stadium uh, zijn eigen gang gegaan, zijn eigen kracht gezocht. De bond met Samuel, de grote profeet die namens God sprak, verbroken. Hij heeft de priesters uitgemoord, waardoor een van de enige priesters zit niet allemaal bij David... En de enige, de enige lijntje met God wat eigenlijk nog is overgebleven in Israël, dat is Saul zelf. Hij is de koning. Hij is de gezalfde van de Heer. Hij heeft de geest van God over zich gekregen om daarmee het volk voor te gaan. En al het volk kijkt nu in grote paniek naar Saul. En Saul heeft geen idee. Zwart. Het is Saals verantwoordelijkheid. Saal gaat ten onder aan de puinhoop die hij zelf heeft gecreëerd. En tegelijkertijd, hoe zwart het ook is en hoe ongrijpbaar het kwaad, het krijgt toch ook in de Bijbel vormen en namen. Er zijn heel duidelijk twee koninkrijken. Er is een rijk van het licht, maar God regeert. En er zijn tegenkrachten van het duister die daar tegenover staan. De Bijbel noemt dat demonen. En de aanvoerder van de demonen. De heerser van het duik van de duisternis. Dat is de duivel. En mijn ervaring is dat dat heel veel uh, vragen oproept. Dus misschien moeten we daar een paar dingen over zeggen. In, in de eerste plaats, misschien moeten we ons eerlijk de vraag stellen: Bestaat de duivel eigenlijk wel? In elk geval uh, wordt hij in onze cultuur vaak een stuk groter gemaakt dan in de Bijbel. De Bijbel zegt wel dingen over de duivel. Maar eigenlijk helemaal niet zo heel veel. Ik wil niet zeggen. Dat die er niet is. Er is meer tussen hemel en aarde. Daar is de Bijbel duidelijk over. En ik vind, dat voel je ook. Ook in onze westerse samenleving zijn er een heleboel mensen die van alles zien, van alles voelen, van alles ervaren, van alles kunnen oproepen. En het is naïef om dat weg te redeneren. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar de duivel is toch meer een beeld voor het kwaad, om een persoon van te maken. Weet je, daar kun je verschillend over denken, maar dan is er in elk geval kwaad. Dan is er iets waar we alert voor moeten zijn. Ik zelf geloof in de duivel en in demonen. Weet je, er zijn tegenkrachten. Er zijn krachten die het rijk van God bedreigen. Waarom zouden we die niet gewoon noemen zoals de Bijbel ze noemt? Wat wel gelijk belangrijk is om erbij te zetten. Ik gebruikte net Lord of the Rings als voorbeeld. En die, die film heeft een prachtig beeld van hoe het kwaad werkt. En tegelijkertijd waar die film en eigenlijk alle verhalen in onze cultuur mank gaan, is dat als wij een film maken over de strijd tussen goed en kwaad, wordt het altijd spannend. Dat is natuurlijk leuk, anders is het niet een uh, mooie film. Maar dat is in de Bijbel nooit zo. God en de duivel zijn op geen enkele manier gelijkwaardige grootheden. God is eindeloos veel groter en machtiger dan de duivel. God is almachtig, God is eeuwig, God is alomtegenwoordig en de duivel is dat allemaal niet. De duivel is niet almachtig, hij kan alleen doen zoveel ruimte als hij krijgt. De duivel is maar op één plek tegelijk. De duivel boort met alles wat hij is tot de wereld van de schepselen. En totaal anders dan God. De rol van de duivel, die de duivel in de Bijbel krijgt, is, is die van leugenaar. De, Bijbel, de duivel probeert jou te vertellen dat God niet van je houdt. Dat God nooit kan houden van iemand zoals jij. De duivel probeert jou te vertellen dat het kwaad veel mooier is en veel aantrekkelijker dan God. De duivel probeert jou te vertellen dat het helemaal niets voor veel uitmaakt. Dat anderen het ook doen. Dat jij het verdient, dat je zo hard gewerkt hebt. De duivel klaagt jou aan. De duivel vertelt jou voortdurend, iemand als jou kan nooit werkelijk vrij van God's stroom staan. De duivel brengt alle rottigheid van het verleden voortdurend weer boven. Het is de rol van de duivel om, om alles om jou heen te gebruiken. Om door de zwakke plekken in jouw verdediging heen te dringen. Hij is de tegenkracht om jou heen, die jou probeert kapot te maken en bij God vandaan te trekken. Probeer ik jullie bang te maken. Is dit een soort truc van de kerk, zeg maar, zodat mensen doen wat de kerk zegt? Absoluut niet. Het is wel goed om alert te zijn. Weet je, volgens mij kan je als het over de duivel en demonen gaat, twee fouten maken. Aan de ene kant kan je de duivel en de, de wereld van het kwaad te klein maken. De, de, de thema van vandaag zijn we ingepakt door de grote verdwijntruc. Dat komt uit een, een citaat van C.S. Lewis. C.S. Lewis heeft gezegd, het slimste wat de duivel ooit gedaan heeft, is mensen ervan overtuigen dat hij niet bestaat. Want als mensen ervan overtuigd zijn dat de duivel niet bestaat, dan ligt hun verdediging open. Dan ben je niet alert. Als ik jullie ervan overtuigd dat inbrekers niet bestaan, dan laat je gewoon je deuren open. En dan gaat het ongetwijfeld een keer hopeloos mis. Het slimste wat de duivel ooit gedaan heeft. En je kunt op twee manieren de duivel te klein maken. Je kunt de duivel te klein maken doordat je er gewoon niet in gelooft. Dat je zegt, ja, zo'n middeleeuws figuur met, met, met, met hoortjes en klopt, Dat geloven we met z'n allen toch niet meer. Nou, dat beeld zeg maar, dat moet je sowieso uit je hoofd zetten. Dat, op geen enkele manier komt dat uit de Bijbel. Maar dan heb je de, heb je de duivel weggeredeneerd. Maar je kunt de duivel ook wegredeneren. Uit naïviteit. Dat je, dat je eigenlijk gewoon zegt. Weet je, er is natuurlijk is van alles tussen hemel en aarde. Maar eigenlijk zijn er alleen maar goede krachten. Alleen maar mooie dingen. En daar mag je lekker in zoeken. Ook, ook dan heb je de duivel heel klein gemaakt. Andersom kan je de duivel ook veel te groot maken. Je kan geobsedeerd raken door de duivel. Door allerlei dingen die met het kwaad te maken hebben. Of, of je kan er verschrikkelijk bang voor zijn... dat je achter elke boom en in elke ziekte... en in elk boek en in elke film demonische krachten ziet. En, de, en dan, dan raak je het zicht kwijt... op hoe mooi en hoe goed de schepping is... hoe fantastisch cultuur kan zijn... En je hebt ook geen goed idee voor de grootheid van God. Je zou, je zou kunnen zeggen dat de mensen in de middeleeuwen met al die schilderijen en, en, en duivels met hoontjes dat die de duivel veel te groot hebben gemaakt. Terwijl wij vandaag met al onze rationele redeneringen en ons verstand de duivel veel te klein hebben gemaakt. En, en, waar, en waar je de duivel, de duivel te groot maakt, worden mensen bang. Maken mensen zichzelf te klein. Maar waar je de duivel te klein maakt, worden mensen trots. maken ze zichzelf te groot. En de vraag is, hoe maken wij de duivel nou? Hoe brengen we hem terug tot de juiste grootte? Hoe zorgen we dat we alert zijn en tegelijkertijd onbevangen kunnen leven en kunnen genieten van God en van al zijn goedheid? de Bijbel zegt daar een heel aantal dingen over. In de allereerste plaats waarschuwt de Bijbel heel scherp tegen alle vormen van paranormale dingen. Niet omdat het onzin is, maar omdat het gevaarlijk is. Sal is daar ook weer een prachtig voorbeeld van. Hij zoekt zeg maar, ergens hoop. En het enige wat er naar hem toekomt is duisternis. Zijn grootste angsten worden bewaarheid. En dat is wat God zegt. Als je je openstelt voor dat soort krachten, is dat slecht voor je. Geef je ruimte aan de duisternis en aan het zwarte gat om jou erin te zuigen. En andersom zegt God: Vertrouw op mij alleen. Dat is het grote gebod in de Bijbel. Heb God lief. Met heel je ziel, met heel je verstand en met al je krachten. En vertrouw op geen enkele manier op andere dingen om God heen. En hoe weet je dan wat van God is en wat niet van God is? Nou, Het is Advent. Er schijnt licht in alle duisternis. En is niet het hele idee van kerst... Dat wij als mensen niet hoeven opklimmen naar de hemel. Niet eindeloos hoeven te puzzelen hoe God in elkaar zit en hem moeten proberen te pakken. Maar dat het precies andersom gebeurt. Dat God uit de hemel afdaalt naar ons toe. Ons leven, onze wereld binnenkomt en zich aan ons laat zien. En dat zit eigenlijk ook al in dit verhaal. Het is een triest verhaal, het is bijna een, een, een horrorverhaal. En waarom staan dit soort dingen in de Bijbel? Om dat goed uit te leggen had ik eigenlijk een paar hoofdstukken achter elkaar moeten lezen. Daar hebben we de tijd niet voor. Maar als je het, het eind van 1 Samuel leest, dan zal je zien dat, dat um, Saul en David voortdurend tegen elkaar afgezet worden, en David zit op dit moment ook in de problemen. Thuis maar eens nalezen, de hoofdstukken eromheen. En wat Samuel doet is zegt, kijk, David zit heel diep in de problemen en Saul ook. Maar waar David altijd het lijntje met God openhoudt, zelfs bij de zwartste bladzijde van zijn leven. We hebben het net gezongen, create me a clean heart, dat is David. Tijdens de donkerste periode van zijn leven, op de knieën gaat van God en zegt, neem uw geest niet van mij weg. En aan de andere kant hebben we Saul. Die volkomen dat zwarte gat ingezogen wordt. En, en, en niet dat lijntje met God ophoudt. En alles, zeg maar in dit hoofdstuk, zegt hier moet je niet zijn. Dit is niet de koning die Israël nodig heeft. De koning die dit volk nodig heeft is David. En dit hoofdstuk staat in de Bijbel om jou te laten zwenken. En al jouw aandacht te vestigen op David. De man naar Gods hart. En achter David reist zijn grote zoon op. De grote koning van het licht. Dat kindje dat geboren werd in de stal. Hij heeft ons laten zien wie God is. Overal waar hij kwam bouwde hij het rijk van het licht... En overal waar hij zijn voeten zette, deinsde het kwaad achteruit. Of dat nu was in de vorm van demonen of in de vorm van stormen die op hem afkwamen. Waar hij kwam, verspreidde het licht. Tot dat moment. Dat Jezus zijn eigen verdediging laat zakken. Alle krachten van het kwaad de ruimte geeft. En zich erdoor laat verscheuren. En op dat moment... Als de duisternis om hem heen gepakt is, neemt hij de woorden van Saul in de mond. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En op dat moment gaat voor jou het licht schijnen. Dat, dat moment dat Jezus door God verlaten wordt, is voor jou de garantie dat jij nooit meer door hem verlaten zult worden. Dat is het moment dat de duivel en alle krachten van de duisternis... sneuvelen en verslagen aan de voeten van het kruis liggen. Dat had zelfs de duivel niet zien aankomen. En dat goede nieuws vertelt u in de allereerste plaats... dat hoe groot de wanhoop in jouw leven ook is... Hoe diep en intens het verdriet. Hoe de angst je ook bij de keel heeft. Jij zult nooit meer in de positie hoeven komen van Saul. Jij zal nooit meer de God verlaten worden. Wat er ook in jouw leven gebeurt is. Dat kruis is Gods argument tegen alle leugens van de Satan. Wat er ook gebeurt. Het is niet omdat ik niet van je hou. Want ik hou oneindig veel van je. Ten diepste zit het goed. Wat het kwaad ook van je afpakt, het zal alles terug moeten geven. Zelfs de dood krijgt ons niet kapot. Want onder dat alles ligt de zekerheid van de overwinning van Jezus. Ook in jouw leven. Wij hoeven niet ten prooi te vallen aan onze wanhoop. In de tweede plaats. In Jezus en in dat moment... Laat God zien wie Hij is. Zijn liefde, zijn goedheid en zijn vrede. Onze antenne voor God vindt ook op de lijn ongelooflijk veel ruis en vuil. Maar als jij wilt weten wie God is, richt die antenne dan volledig op Jezus. Daar ontdek je de goedheid en de schoonheid van God. Contact. <laughs> Ik had het over antennes, maar dat. <laughs> Als je je antenne afstemt op Jezus, dan is dat waar we de vervulling vinden. Daar kom je thuis. En dat is ook het antwoord op al het zoeken van mensen. Um, Leg daarom je eigen geloof en je eigen ideeën van God voortdurend naast Jezus. Als jij wilt weten, bij alles wat er om je heen opport, bij alles wat mensen zeggen, bij alles wat mensen roepen, leg het naast Jezus. Als het niet overeenstemt met de persoon van Jezus, wat hij heeft laten zien en wat hij heeft gezegd, is het niet waar. Het is van alles van God te voelen en te zien, maar hij spreekt zichzelf nooit tegen. Als je... Nou dat, onze uitdaging ons voortdurend te laten corrigeren en het antwoord op de vraag, is religie gevaarlijk? Er kan van allerlei vuil meekomen. Maar het, is, het antwoord is niet, laten we dan maar stoppen met geloven. Want daar worden onze oorlogen en daar wordt het kwaad op aarde niet minder van. Veel sterker argument is om te laten zien dat al die mensen die religie combineren met kwaad, God verkeerd begrepen hebben. Omdat God zelf in Jezus heeft laten zien dat hij liefde en vrede is. En in de derde plaats, in Jezus, en in dat moment aan het kruis, vinden we alles wat nodig is om met Jezus mee de strijd aan te gaan tegen het duister. Want daar roept Jezus ons toe op. En daarom kunnen we ook ja zeggen tegen die uitdaging van het humanistische verbond. Om mee te gaan in de strijd voor de vrijheid. Jezus roept ons op om hem te volgen. Hem te volgen in de voetspoor die hij zet. In nederigheid, in liefde, in vergeving. Want zo bouwen we het rijk van het licht. En dat doen we niet uit angst. We mogen steeds teruggaan naar dat moment aan het kruis. En daar de fluistering horen. Voor jou. Omdat ik zo oneindig veel van je hou. Wij volgen Jezus niet omdat we bang zijn voor de duivel. Er is niets om nog bang voor te zijn. Jezus heeft alle angst en alle duisternis voor ons gedragen. En wij mogen ons laten drijven door liefde voor hem. In zijn voetsporen gaan. Omdat we houden van Jezus. Omdat we houden van mensen. Omdat we houden van de wereld om ons heen. En als je zo gaat voelen wat Jezus ons allemaal te bieden heeft. Dan ga je ook begrijpen. In al die andere dingen is niets. Niets hebben die ons nog te bieden. Alles wat je zou willen verlangen. Alles wat je als mens nodig hebt. Kan je bij hem vinden. En het gaan zoeken. Bij andere dingen om hem heen. doet tekort aan zijn grootheid. En zijn liefde. En het is ook mijn ervaring. Waar de grootheid en de liefde van Jezus. Het leven van mensen binnenkomt. Daar verdwijnt ook alle aandacht. Voor al die andere krachten eromheen. Dicht bij Jezus verliest het kwaad, alle greep op je leven. En dan de laatste vraag. Als, als God almachtig is, waarom geeft hij de duivel dan ruimte? God wil geen robots. God wil mensen die met hun hele hart voor hem kiezen. En dat was Sauls grote probleem. Weet je, Saul Zoekt God eigenlijk niet? Wat Saul zoekt is een oplossing voor zijn probleem. Als Saul op dat moment op zijn knieën was gegaan, had gezegd: God, ik heb een puinhoop gemaakt van mijn leven. Ik ben een waardeloze koning en volkomen gelijk. Laat David maar koning worden. Ik vind alles goed als ik u maar terugkrijg. Dan waren de armen van God opengegaan. Maar dat doet Saul niet. Doe jij dat wel? Geef God je hart. Geef jezelf, geef je hart aan Jezus. God, God wil niet je suikeroom zijn, maar je vader. Jezus wil niet je pinautomaat zijn, maar je geliefde. En waar jij jouw hart met alles wat je hebt aan Jezus geeft. Daar verliest het kwaad al alle grip op jouw leven. Een paar toepassingen. Ze staan op het briefje. Eerste toepassing... Uh, um, mensen vragen wel aan mij, wat, wat moeten we nou met alle paranormale dingen? Mag dat? Is dat echt? Hoe ga je daarmee om? Um, wat mij betreft advies, um, realiseer je dat die hele paranormale wereld een wereld is waar heel veel geld te verdienen was. Er zijn een heleboel mensen in Nederland die hun complete bankrekening in jou over willen maken als jij hun problemen oplost. En als dat zo is, realiseer je dan dat minimaal 85% van alles wat in de paranormale wereld is... ...pure volksvlakkerij is. Om geld te verdienen aan kwetsbare mensen. En het hoort ook bij christen zijn dat je dat ontmaskert... ...en dat je daar je vinger op legt. En tegelijkertijd... ...dat wat er dan overblijft... ...en wat wel echt is... ...daar moet je pas echt mee uitkijken. Want je hebt geen idee... ...wat voor krachten je, je leven binnenhaalt. Je laat je huis ook niet openstaan... ...voor iedereen die zin heeft om binnen te komen. Dus dat moet je ook met je leven niet doen... Met geestelijke dingen. Maar dat is mijn advies, wat ik altijd tegen mensen zeg als ze vragen: wat moet ik daarmee? Tweede toepassing. De Bijbel zegt: het belangrijkste wapen in de strijd tegen het kwaad is ons gebed. Die toepassing wil ik je meegeven. Bid. Bid voor jezelf, bid voor de gemeenschap, bid voor de, deze wereld. En biddend strijden we mee met Jezus. Voel je nou echt het verlangen om daar meer mee te doen dan alleen thuis? Er is hier in de Verenigde ook een gebedschop. Uh, Gerda die, uh, die trekt dat. Uh, Gerda zit hier, kun je even zo... Uh, ja. <laughs> um, Ger Gerda heeft daar verder alle informatie over. Dus vraag haar dan daarover. Derde. Misschien heb jij wel eens hetzelfde gevoel als wat, uh, als wat Saul heeft. Dat je door God verlaten bent. Ik wil je dan meegeven... Eén, de belofte van God is dat dat nooit gaat gebeuren. Maar soms moet je wel wachten. Wacht op Gods moment. Als je het hele levensverhaal van Saul ziet, Saul was heel slecht in wachten. Dat is waar het bij Saul misgaat. Omdat hij op het moment dat het op aankwam niet wachtte tot Gods moment, maar zijn eigen moment pakte. Leer daarvan dat het goed is. Als je je in duisternis voelt om te wachten, te blijven wachten tot God je leven weer binnenkomt. Um, aanbidding. Aanbidding is een, een manier waarop we ons leven en onze ziel en ons hart helemaal in de tegenwoordigheid van God plaatsen. Dat kan heel uitbundig op, op een praise dienst en in concerten en aan het begin van, van, van, van dienst hier in de Veen Dat kan ook ingetogen al in alle stilte thuis. Maar zorg dat de aanbidding een serieuze plek in je leven heeft. Dan wijd je je leven toe aan God. En als laatste, en dat is eigenlijk iets wat helemaal niet zo past bij de Veen uh, maar, maar leer bijbelteksten uit je hoofd. We komen misschien allemaal uit de tradities dat we eindeloos dingen uit ons hoofd moesten leren. Daar hebben we heel erg hekel aan. En toch is het goed om op sommige momenten bepaalde versen, bepaalde dingen scherp in je hoofd te zetten. Ik heb twee op het briefje gezet. Um, naar aanleiding van dit thema. Twee teksten waarvan het volgens mij goed is als je ze in je hoofd hebt. Dat is mijn uitdaging voor jou. Dat je die twee dingen scherp hebt. Dat zijn wapens in de strijd tegen het kwaad. Voor nu genoeg om na te denken om mee aan de slag te gaan. Laten we gaan bidden. Grote en goede God. We willen bij u komen. Heer, en dat is eigenlijk ook ons gebed. Laat ons heel dicht bij u zijn. Vul ons met uw geest. Maak ons als dat blikje wat helemaal vol zit. Heer, en uh, we weten dat er geen kracht is die ons dan nog kan rukken uit uw hand. Heer, en ook dat vol worden, daar hebben we u voor nodig. Overwin al onze tegenstand met uw liefde. Hij laat ons leven volstromen met u. En laat al het kwaad terugdeinzen. Dat is ons gebed. Maak ons sterk. Ieder voor zich, maar ook als gemeenschap samen. En geef dat er rondom ons iets zichtbaar mag worden. Van, van uw rijk van licht en liefde en vrede. Dat is ons verlangen. In Jezus naam. Amen.